Het NOS Journaal door Megens. Goedemiddag. Plaatselijk wateroverlast door storm. Mishandelde supporter overleden. En Syrië laat honderden betogers vrij. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Met daarin hagel, onweer en zware windstoten... staat een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. En aan zee komt het tot stormwindkracht 9. Bovendien kunnen vooral in de noordelijke provincies... zeer zware windstoten voorkomen. Het wordt vandaag 8 graden. Vanavond en vannacht dan houden die buien aan en de wind zwakt maar langzaam af. Maar morgen overdag wordt het een stuk rustiger. Dat wil zeggen minder buien, minder wind en geregeld zon. Tolbert, Groningen, dat is de plaats van vandaag. Het is nog steeds uh, mogelijk dat het water over de dijk loopt daar. Al verwachten de bewoners dat het zo'n vaart niet zal lopen. Ron Rijns van de Veiligheidsregio in Groningen heeft de laatste gegevens. En we hebben hem nu aan de lijn. Goedemiddag. Water kan over de dijk komen. Is dat al gebeurd? Nee, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Uh, de dijk op zich uh, blijft, uh, blijft ook goed onder. Dus er heeft een dijkinspectie plaatsgevonden. En uh, daar zijn eigenlijk geen verzwakkingen in de dijk aangetroffen. Maar met name dat slechte weer wat ons uh, toch vanmiddag nog te wachten staat... dat, uh, ja, dat zorgt toch voor uh, wat, uh, mogelijk wat problemen. Ja, ja nou valt er uh, afgelopen nacht en ook vanmiddag wel wat minder neerslag. Dus dat zou in het voordeel kunnen werken? Daar hopen we wel op, ja. ja. Ja, dan hoorden we ook dat veel mensen in dat gebied uh, het advies hebben gekregen. Iedereen heeft het advies gekregen om, uh, om naar weg te gaan. Maar ja. veel mensen volgen dat advies niet op, hè? Nou, u gaf het zelf al even aan. Uh, heel veel mensen zeggen, ach, zo vaart zal het niet lopen. Uh, het is natuurlijk ook op basis van uh, vrijwilligheid. We hebben de mensen ook geadviseerd om toch het gebied te, te verlaten, de woningen te verlaten, bedrijven. Er, zitten veel, uh, boer, er staan veel boerderijen, veebedrijven. Ja. Maar uh, nee, een aantal mensen die zeggen, van, nou, we wachten het toch nog even af. Het is natuurlijk ook, wat ik, zoals ik al zei, op basis van vrijwilligheid. Maar op het moment dat er toch een overstroming plaatsvindt, dan, uh, ja, dan kan de veiligheidsregio ook uh, t, t, de veiligheid van mensen en dieren niet garanderen. Nee, En dan, dan wonen er... Kleine honderd mensen daar in dat gebied, hè? 15, ja, ja. 15 tot 20 boerderijen. Hoeveel mensen zijn er echt weggegaan? Nou, ik heb begrepen dat er op dit moment uh, twee gezinnen hun woning verlaten hebben. En er zijn twee, uh, twee boerderijen, twee uh, veebedrijven... die hebben het, uh, het vee uh, naar een veilige plek uh, laten brengen. Mm -hmm. Dus het merendeel uh, zit er nog gewoon met dat het, groot het vee? Het merendeel ja. zit er nog gewoon en wacht af. Ja. Maakt u zich daar zorgen over? Uh, nou ja, het is misschien toch onverstandig te noemen. Het zijn, uh, het zijn niet zomaar mensen die daar uh, hun advies over geven. Het zijn wel specialisten en uh, ja goed, je hebt het toch over je veiligheid. Mm. En, en stel nou dat het vanmiddag uh, nou ja, dat het gaat stijgen, dat misschien die dijkinspectie uitwijst dat het toch wat gevaarlijker wordt. Kunt u dan die mensen gaan dwingen tot evacuatie? Uh, nou, dwingen kunnen we niet. het niet. Het is zoals ik al eerder gaf, op basis van uh, uh, uh, vrijwilligheid. Uh, maar als het maar ja, echt dan... penibel wordt? Dan, dan uh, zullen we ze toch uh, echt te kennen geven om het, te moeten, uh, het, het gebied te moeten verlaten. Maar ja, goed, we kunnen ze daar niet wegslepen. Nee. En, de, en de, het meest kritische moment, wanneer gaat dat komen? Uh, in de loop van de middag, is niet helemaal duidelijk. Maar goed, we verwachten nog behoorlijk wat wind en ook behoorlijk wat regen. Ja, maar dat, uh, ja, drie uur, vier uur of zo? Nou, ja, rond een uur of drie dan, dan zou het toch wat erger worden. Er is wel gezegd dat naarmate de middag uh, verstrekt en het avond wordt, dan zou het uh, beter worden. Maar desondanks uh, uh, maken we ons toch nog zorgen. Ron Reins van de Veiligheidsregio in Groningen. Ik uh, wens u sterkte met het werk daar. En dank u wel dat u in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. Ga ik naar onze verslaggever, Karin Alberts. Die is uh, in Tolbert, bij Tolbert. Karin, uh, heb jij mensen gesproken daar die het advies hebben gekregen om te evacueren? En hebben ze jou uitgelegd waarom ze daar gewoon blijven? Ja, dat heb ik zeker. En uh, nou, in het ene geval ging het om een boer die 180 koeien heeft. En die zei, ja, ik, mijn boerderij staat eigenlijk wat hoger dan uh, omliggende huizen. En ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. En ik wil vooral uh, ja, de stress niet aandoen aan mijn beesten. Want als ik dat ga doen, die beesten gaan slepen... Uh, ja, dan, dan loopt gewoon mijn bedrijfsvoering de komende dagen in de soep. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik heb hier ook een echtpaar gesproken. Die heeft dan geen dieren. Maar die zijn ja, gewoon ook wat afwachtend van, nou ja, als het zo... Ver komt, dan stappen we zo in de auto en dan rijden we weg. Dus uh, tot die tijd blijven we gewoon thuis zitten. Want ik denk dat het niet zo vaart zal lopen. Ja, dat is echt wel uh, de strekking van wat je hoort. Hm. Ik, ja, je, je hebt nog een, nog een bandje, Karin? Een, of... ja. Even kijken. Want ik, ja, nee, behalve dat er. Um... Uh, dat, dat het gebied is hier natuurlijk wel afgesloten, hermetisch afgesloten. Uh, en, en desondanks lukt het dan toch nog sommige mensen om op hun fietsje, ik sprak net een wat uh, oudere man, een krasse man, die uh, aankwam fietsen en die kwam uit het afgesloten gebied, was even een kijkje gaan nemen bij de dijk. er En zat oh, Het gaat eraan. Ja. Ja. Ja. Maar u bent even gaan kijken bij de dijk? Ja, ik kom van Marem. en uh, toen ben ik naar Boerakker gefietst, het hier een beetje en toen uh, ja, toen dacht ik op een bepaald uh, moment door Boerakker heen, bij de brug, rechtsaf, dan, dan fiets ik er wel in. En er stond alleen met een, met een vest aan, een grilvest, en die, uh, nou, die zag een beetje opzij en uh, die liet me doorfietsen. Ja. Maar toen kwam ik daar bij het kret en daar waren de politiemannen en die zeiden dat ik, uh, dat ik hoorde daar niet. Ik, ik moet... mocht daar niet komen. Ja, ik zei, ik ben er al. Terwijl u bezig was aan deze exercitie, wat heeft u gezien? Staat het water hoog? Ontzettend. Ja, dat is, ja, dat is niet het beste. Die mensen dat er water in huis. Water zoekt de laagste weg, natuurlijk. En. Uh, ja, hopen dat het goed gaat. Ja, ik vind de vo voorzorgsmaatregelen goed. Ja. Voordat het mensen te laat is. Bijdrage vanuit Tolbert was dat van Karin Alberts. En op zo'n dag als vandaag is het natuurlijk topdrukte bij het KNMI. Ze doen uh, alle metingen, geven waarschuwingen aan de ANWB, aan de kustwacht, vliegvelden, noem maar op. Verslaggever Josephine Trey ging langs in de beeld. Hier nog een uh, waarschuwing van extreem eerheid hebben we bestaan. Die was eerst het 1 uur, maar die hebben we op dit moment verlengd tot uh, vanmiddag 4 uur. Midden in het zenuwcentrum van het KNMI. Uh, okay, werk ze. Het was uh, de ANWB en uh, de al inderdaad. En het ziet niet goed uit voor de spits vanavond? Uh, vanavond bij de spits nog steeds last van, uh, van regenbui en morgen ook nog zware windstoten. Nou ja, wat we zien hier, de meteorologen, achter een uh, wat we noemen meteorologisch werkstation. Je ziet allemaal beelden, radarbeelden, satellietbeelden. Harry Geurts, dit scherm ziet er heel spectaculair uit. Ja, dat is een, uh, een satellietbeeld. En dan zie je inderdaad die krul van die depressie heel sterk. Die zie je... Heel sterk, hè? Die zie je... Richting Zuid-Zweden trekken. Ja, dat was best heftig, zeker. Ja. Dus dat was en, ook, uh, ja, daarom hadden we ook die code oranje afgekondigd. Die code oranje gold dan weliswaar voor de kustgebieden... want dat is voor die hele zware windstoten. Maar ook in het binnenland uh, waren er ook behoorlijke windstoten. En daar en was ook veel onweer bij. Is het um, een beetje een leuke dag om te werken? Uh, ja, maar wel druk. Ja, dat is wel een leuke dag om te werken. Ja, dan uh, is het heel dynamisch. Dit is het NOS Journaal. Het door meegens.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 Maar daar komt voorlopig weinig van terecht. Sinds er waarnemers van de Liga in Syrië zijn, zouden er enkele honderden mensen zijn omgekomen. De partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi mag meedoen aan de komende tussentijdse verkiezingen in Burma. Suu Kyi heeft nog niet gezegd of ze zelf verkiesbaar is. Haar partij, de NLD, boycotte de verkiezingen in 2010 omdat het militaire regime allerlei restricties had opgelegd. Zo mocht Suu Kyi zich toen niet verkiesbaar stellen. Het afgelopen jaar begon het regime zich open te stellen voor democratische hervormingen. Dat was voor sommige Westerse leiders reden na decennia weer een bezoek te brengen aan Birma. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent. Dat is beduidend hoger dan de 1,3 procent in 2010. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is vooral veroorzaakt doordat de prijzen van gas in 2011... fors hoger lagen dan in 2010. Voor de Nederlandse consument ja, betekende dat, dat zijn uitgaven in 2011... een stuk duurder waren dan in 2010. Het is de tweede keer na 2003 dat de gemiddelde inflatie... over een jaar boven de 2 komt. Israël heeft 12 extremistische joden voor een periode... van minstens drie maanden verbannen van de westelijke Jordaanhoever. De twaalf worden verdacht van aanvallen op Palestijnen...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 KNVB besloot vorige week dat er bij die wedstrijd geen publiek mag zijn... maar staat niet onwelwillend tegenover dit verzoek van Ajax. En De tegenstander van Ajax, AZ, is zelfs een groot voorstander van het plan... zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. Uh, wij hebben dat even uh, intern besproken en wij hebben twee ervaringsdeskundigen... want uh, Ernest Stewart en uh, geert Jan van Beek hebben ooit samen de wedstrijd beleefd... nac tegen Heracles zonder publiek. Dus de een was toen directeur en de ander was toen trainer. En dat was de meest bizarre ervaring die ze ooit mee hebben gemaakt... Dus die zeiden gelijk allebei van als er publiek kan komen, altijd doen. En uh, alleen we zijn wel afhankelijk van de toestemming van de KNVB. Dus AZ is voorstander dat er in ieder geval het publiek in het stadion is... en dat het niet helemaal leeg is. Ja, Ajax is nu aanzet. Moet nu een plan van aanpak aanleveren bij de KNVB. Nu naar de ANBB, Jolanda van der Velden met verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag, Doreld. De komende uren moet vooral nog het verkeer in het noordelijk kustgebied... rekening houden met zeer zware windstoten... De A6, Ermeloord richting Lelystad, is dicht tussen Afrit-Urk en de Ketelbrug. Er is een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Ermeloord via Zwolle en Amers Amersfoort... over de N50, A28 en de A1. Dan nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Zuid 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Jolanda, dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. De storm zal aan het eind van de middag wat gaan liggen. Het blijft dan nog wel hard waaien. Vooruitzichten voor de komende dagen zijn gunstig, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Die denkt dat het ergste nu achter de rug is. De 77-jarige voetbalsupporter die vorige maand in Amsterdam werd mishandeld door een amateurvoetballer, is overleden. En het Syrische regime heeft 552 gevangenen vrijgelaten. Die hebben meegedaan aan de protesten tegen president Assad. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. De NCV gaat zometeen verder met het uitserveren van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Engeland kijkt rijk het uit naar de film The Iron Lady over Margaret Thatcher. De premier van Groot-Brittannië van 1979 tot 1990. Wat is eigenlijk de tastbare erfenis van Maggie? In het radiodagboek horen we Marike Jager. Ze woont in een klooster waar nu appartementen in zijn gebouwd. Maar het geloof vindt ze een lastig onderwerp. Nee, ik kom daar even niet uit. <laughs> ik vind dat ook te ingewikkeld, want ik, ik denk er wel over na. Maar dat verandert ook door de tijd heen of zo, mijn ideeën daarover. En straks oh. naar half standpunt standpunt.nl. De stelling dan, Nederland is goed voorbereid op hoog water. De strijd tussen Nederland en dat water is opgeleid. Nou, het kan u niet ontgaan zijn. Uh, Tolbert is ineens... Uh... Wereldberoemd, zullen we maar zeggen, daar dreigde vanmorgen vermogen een dijkdoorbraak. Daarom zijn er ook tientallen mensen geëvacueerd. Ook op andere plaatsen wordt er hard gewerkt om het hoge water de baas te blijven. Laten die maatregelen zien dat we ons goed hebben voorbereid op hoog water? Of moeten we nog meer geld uittrekken om het risico natte voeten uit te sluiten? Daarom onze stelling. Nederland is goed voorbereid op hoog water. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen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 Beryl Streep speelt de hoofdrol en door deze film staat de Right Honorable Baroness Thatcher. 86 is inmiddels weer helemaal in de belangstelling. Ze laat zich eigenlijk nooit meer in de openbaarheid zien. Maar Lunch vraagt zich af, wat is de tastbare erfenis van Margaret Thatcher? En ik praat erover met oud-correspondent en Engeland-kenner Hieke Jippes. Die is hier bij mij in de studio. Welkom. Dank je. Um, in de Britse media wordt uh, Thatcher nu uh, natuurlijk uh, vaak genoemd. Maar het gaat niet heel goed met haar, geloof ik, hè? Nee, ze is zoals je al zei, ze is 86, ze leidt uh, aan uh, momenten van uh, dementie en haar gezondheid is uiterst broos. Dus ze vertoont zich inderdaad nauwelijks meer in het openbaar. Ja, leidt een teruggetrokken leven, um, trad in 1990 af. Uh, heeft zij daarna zich nog wel met de politiek bemoeid toen haar opvolgers al lang en breed bezig waren? Nou, tot uh, ontzetting van John Major, haar uh, opvolger als conservatief premier... Uh, liet ze zich op een gegeven moment ontvallen dat zij nog op de achterbank meestuurde. Dat was uh, een, een doodsteek ongeveer voor uh, Majors regime. Uh, Alsof of zij hem nog zeggen. steeds aan touwtjes had. Precies, zo. als ja. een marionet aan touwtjes. En John Major was al niet zo'n enorm sterke figuur. Dus dat was uh, uh, niet een welkome interventie. Nee. Maar um, nee, daarna... Um, bij gelegenheid, als ze nog eens eventjes iets tegen Europa kon zeggen... no, no, no, dan uh, wilde ze dat nog wel doen. Maar verder heeft ze... En ze heeft... Uh, uh, uh, indirect eh, nog eh, invloed gehad. Want eh, Tony Blair, toen, de Labour-premier... toen hij in 1997 aan het bewind kwam... heeft op een gegeven moment gezegd... dat hij Thatcher zeer bewonderde. En ook haar politieke erfenis bewonderde. Terwijl het toch iemand van de vijand was, zou je zeggen. Terwijl het iemand ja. van de vijand was. Want je weet, eh, Thatcher had aan niets zo'n hekel als aan socialisten. <lacht> of ze nu in Engeland woonde of in Rusland. Ja. Laten we even naar de hoogtijdagen eh, luisteren. In een kleine compilatie Margaret Thatcher... die Iron Lady. I stress that we would be ready to move beyond the present position to the creation of a European monetary fund and a common community currency, which we have called a hard ECU. But we would not be prepared to agree to set a date for starting the next stage of economic and monetary union before there is any agreement on what that stage should comprise. And I again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 Dat is only taxpayers money. Die laatste uitspraak was uh, een beroemde: uh, geen publiek geld, alleen maar belastinggeld. Ja, ze wordt altijd gequote een beetje uit context en niet helemaal eerlijk, maar het komt op hetzelfde neer met de quote, there is no such thing as society. Uh, wat ze daarmee bedoelde is dat je kunt niet zeggen... de staat verzorgt mij wel. De staat, dat zijn, dat zijn de belastingbetalers met z'n allen. Dus de maatschappij is een veel te anoniem uh, begrip. Ja, um, maar het was duidelijk hoe zij daarin stond. En, en zij heeft dus behoorlijk haar stempel gedrukt... op uh, laten we het zeggen het sociale stelsel in, uh, in, in Groot-Brittannië. Ja, behoorlijk. Zij, zij heeft als eerste uh, gepropageerd het feit dat uh, de staat de overheid uh, een hele beperkte rol moet uh, vervullen en ze heeft uh, uh, in die zin heeft ze ook uh, uh, duidelijk de data bij het woord gevoegd... door te zeggen de staat hoeft helemaal niet te zitten in bijvoorbeeld uh, later is daar enigszins zijn haar opvolgers daar enigszins op teruggekomen maar wat heeft de staat te maken met uh, woningvoorziening wat heeft de staat te maken waarom zou de staat zijn eigen luchtvaartmaatschappij zijn eigen uh, zijn eigen... Uh, nou ja, kortom, al die bezittingen... die de staat onder Labour nog had. Zij ja. is dus gaan uh, als eerste... als een gek gaan privatiseren. Wat er destijds op enorm veel kritiek te staan kwam. Hè. Macmillan zei, ze verkoopt het familiezilver. Uh, en uh, straks hebben we niks meer over. Maar in feite heeft ze... Uh, door heel slim tegen de burgers te zeggen... ja, maar luister, we privatiseren dat... en dan kunnen jullie daar aandelen in kopen. Dus ze heeft een heel woud van kleine aandeelhouders gecreëerd... Ze heeft het, het overheidswoningbezit voor een groot gedeelte aan langdurige huurders van dat mm -hmm. woningbezit verkocht voor een appel en een ei. Het gevolg is inderdaad dat de staat kleiner is geworden. Ja. Eh, vakbonden had ze ook niet zoveel mee op, eh, eigenlijk bijna eigenhandig de nek omgedraaid. Ja, toen zij aankwam, was, was er, een, een, er gingen jaren aan vooraf... waarin uh, verschillende premiers van verschillende kleur... grote moeite hadden gehad met steeds machtiger wordende vakbonden. Vooral die van uh, de mijnwerkers. Zij is de confrontatie met de mijnwerkers aangegaan... naar zorgvuldige planning met uh, de werkgever uh, British Coal... Uh, door ervoor te zorgen dat er voldoende energievoorraden zouden zijn. Zelfs al zouden die mijnwerkers langdurig uh, staken... Dat conflict heeft ze gewonnen... Dat heeft wel tot gevolg gehad dat al die gebieden... in Noordoost-Engeland, Noordwest-Engeland, Schotland... waar hele generaties alleen bestonden van de mijn... dat uh, die uh, nadat die uh, vakbonden met grond gelijk waren gemaakt... en die mijnen waren gesloten in het kader van privatisering... nu nog uh, de vreselijke sporen daarvan dragen. Daar kwam ja. niets van werkgelegenheid voor in de plaats. Nee. Sommige Britten daar, zeker in die delen... Die krijgen nog steeds oprispingen als ze de naam Thatcher horen... Uh, er zijn ook jongeren, ook hier in Nederland, die zich nog al te graag laten inspireren door uh, Maggie. Bram Dirks, goedemiddag. Goedemiddag. Landelijk voorzitter van de JOVD. Uh, de VVD-jongeren, zeg maar even. Jij bent er zo eentje. Ja, ik ben vooral een bewonderaar van het uh, ja, in mijn ogen dat krachtig en uh, verstandig economisch beleid van Thatcher. Want jij werd onge ongeveer geboren toen uh, Thatcher aftrad. Ja. Nee, dus je nee, dus nee. hebt daar nooit bewust eigenlijk meegemaakt. Maar ik heb er wel veel over gelezen. En uh, ik ben ook erg benieuwd naar de film. Kijk, kreeg was 11,5 jaar premier van 1979 tot 1990. Ik ben zelf geboren in 1990, dus niet actief meegemaakt. Maar uh, ja, inderdaad wel veel over gelezen. En het is met name het economische beleid van Tetsje dat jou aanspreekt. Ja, absoluut. Kijk, die industrie was verouderd, hè. er waren veel arbeidsconflicten, die inflatie bleef maar oplopen. En het nationale zelfvertrouwen was ver onder nul. Kijk, als we gaan kijken naar die Falklandoorlog dan denk ik dat zij heeft uh, laten zien dat de Britten weer iets teruggewonnen hebben van een, van een verloren zelfvertrouwen. Dat vind ik knap, hoe ze dat, hoe ze dat gedaan heeft. Maar ik vind daarna uh, haar, haar rol en haar uh, uh, visie op de vrije markt, die spreekt mij enorm aan. Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat is gewoon hartstikke asociaal. De vrije markt of? Nou, <laughs> niet de vrije markt op zich, maar hoe zij dus daarmee omging. Nou, Het beleid, nou, zeg maar. Nee, ik, ik, ik denk dat totaal niet. Want uh, kijk, uh, tijdens de zag eind jaren 70 in Europa nog veel om die een economie hebben, dat kent model. En uh, zelf stond zij voor een vrije markteconomie, hè? geen laissez-faire, maar een overheid die de markt de vrijheid geeft en tegelijkertijd als marktmeester optreedt, de overheid moet zich focussen als, uh, op, op concurrentiebeleid, de Thatcher. Maar die vrijheid die Thatcher aan de markt geeft, die geeft ze ook aan de samenleving. Het individu staat centraal en die, die wordt in de kracht van haar kundige geplaatst. En mm. dat vind ik persoonlijk als liberaal heel positief. Dus, maar jij vindt eigenlijk de huidige VVD dan veel te slap? Nou nee, ik denk dat, ik denk dat het kabinet oprecht ervoor kiest om het, om het individu ook weer centraal te stellen. Dat, dat, dat, dat blijf ik ook herhalen, maar ik denk dat is wel de basis van het beleid Er Ik heb een aantal keuzes gemaakt door het kabinet waar wij het als je VVD absoluut niet mee eens zijn. Maar ik denk dat het individu in het algemeen centraal komt te staan en dat vind ik belangrijk. Ja, ja. Zou het het bij de hedendaagse VVD passen, denk je? Denk het niet, want uh, uh, vooral als we gaan kijken naar een medische-ethische kwestie, denk ik dat het nogal lastig kan worden. Alhoewel, uh, op dit moment hebben we uh, een, een enorme stilstand die wat mij betreft leidt tot achteruitgang uh, binnen de VVD op medische-ethische kwesties. Maar economisch gezien uh, denk ik wel, omdat zij, uh, de VVD ook weer terug wil naar een beperkte rol voor de staat. Maar mm. dat neoliberaal denken zoals, zoals uh, Rusto daarvoor stond... Um, um, daarmee zitten ze meer op een lijn van Frits Bolkenstein En ik denk dat die lijn op dit moment niet gaat. is binnen de VVD. Nee, nee duidelijk. Ja, je bent benieuwd naar die film. Ik geloof volgende week ook in Nederland. Uh, morgen in Engeland. Uh, veel plezier ermee. In ieder geval leuk dat je van de telefoon kwam, Bram. Ik ja. praat door met Hieke Jeppes hier in de studio. Ja, uh, die vergelijking. Uh, uh, we hebben natuurlijk uh, na uh, Thatcher uiteindelijk uh, uh, de, de, de Labour aan de, aan de macht gehad. Met Blair en uh, Brown nog een tijdje. Uh, nu zitten uh, zit de conservatieven daar weer in, Downing Street 10. Als je Cameron, de huidige. Premier vergelijkt met Thatcher. Is dat een wereld van verschil? Nou, het grappige is dat. He, Thatcher: There is no such thing as society. Um, Cameron's nieuwe slogan is: The Big Society. Dus hij is een soort. zoals dat in het Engelse jargon heet: Een One Nation Tory. Dus de, de mensen die er goed bij zitten... moeten zich wel degelijk ook wat aantrekken van... wat ik nu maar even voor het gemak de onderklasse uh, mm. noem. En dat, uh, dat beleid streeft hij zeker na. Je krijgt de indruk dat uh, zowel de conservatieven als Labour... zijn uh, veel minder uh, extreem zoals dat was in de tijd van, uh, van Thatcher. En vooral voor Thatcher. Iedereen is meer naar het midden opgeschoven. Minder zitten, gepolariseerd, maar, ja, ook wel hier in Nederland in feite zien. Ja. Veel meer naar het midden allemaal. Precies. Uh, die, die Valklandoorlog, hij haalde het net ook even aan, Bram. Uh, in, in, in de fragmenten kwam het ook even voorbij. Dat is natuurlijk ook een van de... Enorm ja, waagstuk ja, natuurlijk. Ja, ja, hè? Ja, voor ons wel even je wenkbrauwen toen hij daar zo... Uh, ja, als ze positief oversprak. Nou ja, omdat dat... Kijk, ze stond er toen heel erg slecht voor in de peilingen. Ze heeft dat in feite op haar eigen uh, houtje uh, uh, gedaan. Haar uh, kabinet uh, schaarde zich eigenlijk min of meer aarzelend achter haar... toen het al bijna uh, uh, een voldongen feit was. Ze is daar alleen zo populair door geworden omdat ze het heeft uh, gewonnen. Maar mm. het was natuurlijk een waanzinnig... Uh, avontuur, hè, waarvan uh, gisteravond zei, uh, de oud-minister van Defensie van Ekelen uh, in, in, bij het oog op morgen, dat zou ze nu nooit meer kunnen doen. Nee. Dus het was, maar Maggie was, uh, Maggie, Great Britain was great again, maar Maggie was ook great again, ja. en op de kracht daarvan uh, won ze verkiezingen die ze anders definitief verloren had. Ronald Reagan, waarmee zij het heel goed kon vinden, die werd in zijn tijd ook een beetje beschimd af en toe, wat is dat voor een rare clown. Uh, nu achteraf, zeggen heel veel mensen, ja, Eigenlijk uh, is hij daarmee tekort gedaan. Uh, is, daar, is daar een vergelijking met Thatcher misschien ook wel? Nou, ik denk dat Thatcher in eigen tijd uh, uh, niet tekort werd gedaan. Ze was in, in eigen tijd druk. Dus in ieder geval zo'n stempel. Ze heeft, een, ze heeft uiteindelijk tweeënhalve regeringsperiode huh, erop zitten. Dat is ongekend. Meestal zit Sleet er al, uh, al eerder op. Ze is ten slotte ten val gekomen door haar eigen um, hardnekkigheid en halstarrigheid en de manier waarop ze dingen uh, bracht. Dus is gevallen over Europa... en over het invoeren van een onroerend goedbelasting... die tot grote opstanden uh, leidde... en waarover haar eigen collega's in het kabinet, die zij als medestanders zag... haar eigenlijk min of meer verraderlijk in de rug gestoken mm. hebben. Ja. Um, met Reagan is het uh, is het anders gaan, maar zoals was het met Reagan samen. Uh, hadden ze zeker een soortgelijk beeld over de vrije wereld? En Thatcher zal zeker krediet opeisen voor het feit dat zij als eerder dan Reagan. Uh, Gorbachev als een uh, hervormer had geïdentificeerd. Ja. En zij was een soort go-between tussen, tussen Gorbachev en, um, en Reagan. Ja. Gorbachev is ook uh, op bezoek geweest uh, uh, toen hij uh, die, naar die beroemde ontmoeting in Reykjavik met Reagan ging, maakte hij een tussenlanding in uh, Engeland. Nou, ik herinner het me als de dag van gisteren. Even, Margaret Thatcher had de blosjes <laughs> op de wangen van opwinding. Even met Thatcher op de thee. Uh, in ieder geval kun je haar daadkracht niet ontzeggen, uh, Margaret Thatcher. Jij uh, ik ben ook benieuwd naar die film, neem ik aan. Hè? Ik ben ontzettend benieuwd naar ja. de film. En ik begreep dat Meryl Streep ja. uh, gisteren in Londen was... en dat ze voor haar niet een rode loper... die immers met <lacht> Labour en de Socialisten wordt geïdentificeerd... <lacht> maar een blauwe loper had ja. uitgelegd. Ja. Grappig. Nou, ik las ook wel het recensie al dat, uh, dat uh, die rol fantastisch speelt, Meryl Streep. Uh, Margaret Thatcher, dus binnenkort in de film. Niet zijzelf dus gespeeld door Meryl Streep. Die Iron Lady. Ga maar gewoon kijken als hij bij u in de buurt draait. Uh, Hieke Jippes, dank je wel voor jouw uitleg.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 We treffen haar in hardloopoutfit. Want tussen de drukte door is het fijn om even de zinnen te verzetten. Kijk, hey. goed hey. hey. Ik geloof uh, toen we hier kwamen wonen, zo van alle bewoners, kregen we een foto. Een zwart-wit foto staat op 1930. Kluiterklas-klooster. Nonnetje erbij. Nou, waar wij nu staan is waar, waar dus de, de juf staat op deze foto. En je ziet een prachtige wand. Een glazen wand die de twee klaslokalen, de klaslokalen van elkaar scheiden, die, uh, die is bewaard gebleven. En die staat nu in de tuin. En voor de oplettende luisteraar op ons nieuwe album: de foto die daarop staat, dan zie je mijn gezicht. En dan zie je langs mijn kaaklijnen de, twee onderste, de onderste helft van de ruitvorm lopen. Dus ik heb daadwerkelijk achter, de, achter dat glas uh, gestaan voor de foto. Ik heb niet één vast geloof op dit moment. Nee, Nee, ik heb, dat, dat is wel leuk om een keer een avond over te praten of zo, maar het is meer zo'n heel cliché, weet je wel. Van. Ik, um, nee, ik kom daar even niet uit. Ik vind dat ook te ingewikkeld, want ik, ik denk er wel veel over na. Maar dat verandert ook door de tijd heen of zo, mijn ideeën daarover. Ik heb geen sleutel hier. Ben je er? Ja. We zijn in Beuningen. stad van de lekkerste appels van Nederland. Het dorp, bedoel ik. We lopen richting de Waal. Ik denk dat we daar nu 800 meter vandaan zijn. Door de Ja, Ik zocht gewoon een heel mooi huis. Een soort droomhuis. En het liefst ook een plek waar ik kan repeteren. Dat was echt een droom. Het liefst met een tuin. En toen vond ik dat... En soms Beuningen achter. Toen wist ik niet zo goed waar dat lag. Maar ik had wel idee van, nou, daar moeten we even gaan kijken. Ik hou wel van de stad, maar ik vind het altijd heel lekker om ook natuur te hebben. Ja, dan moet je kiezen. Dan kom je hier bijvoorbeeld uit. Ik had ze allemaal gezien. Ja, dit zijn de koningspaarden, geloof ik, heet dat. Die lopen hier in het wild. Echt zo mooi. Het was laatst heel mistig. Toen ben ik hierheen gelopen... En toen liep ik ook de uiterwaardie in. Dan zie je dus geen hand voor ogen. En dan doe je een stap naar voren en dan zie je deze hele kudde. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat vind ik dan leuk. Ik heb vannacht wel goed geslapen. Maar gisternacht niet. Hé, okay. En ehm... Um, ja, ik ben gewoon nerveus. Want ik heb eigenlijk nog een hele lijst. Aan dingen die nog niet helemaal kloppen of goed zijn. En... En je al zitten al de mensen in de zaal en dan zijn al die, die lijsters misschien afgewerkt voor mezelf. Maar dan moet je, moet je het eerst gaan doen. En daar heb ik nog wel een hele hoop uh, hele kleine zorgjes over. <laughs> ik krijg het zo moeilijk als ik zenuwachtig ben. Ja, daar kan ik echt uh, wel weer bezig zijn. En dan is hardlopen een uh, hele mooie oplossing. En er kwam hier dus heel veel van die prachtige schepen voor mij. Maar het is toch nachter dan ik dacht, uh. Maar als het wind stil is, hoor je die schepen dus uh, in de tuin bij ons. Want we hebben daar een groot kampvuur. Als je wijn zit, je daar, is het wind stil, dan hoor je de schepen op de baal. echt heel gaaf. Marieke Jager in haar radiodagboek en verslaggever Maarten Bleumers, die rende met haar mee. En op lunch.ncv.nl slash radiodagboek kunt u zelfs de route vinden die zij liepen. Zometeen is er stand.nl daar in de stelling. Nederland is goed voorbereid op hoogwater. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst nu het laatste nieuws hier, Raymond Serré. Radio 1 het NOS-journaal in het noorden van het land is de zwaarste regenval voorbij. Wel staat er bij oog een noordwestenstorm. De wateroverlast is plaatselijk groot. Bij kampen is de balstuw tussen het Ketelmeer en het zwarte water in werking gezet. Die beschermt plaats als Zwarte Sluis, muiden en Zwolle tegen het hoge water. Het waterschap Hunze en Aas laat twee natuurgebieden onder water lopen. En zo moet worden voorkomen dat delen van hoge zand, windschoten en de stad Groningen blank komen te staan. De gemeente Leek heeft een noodverordening afgekondigd voor de Tolbertse Pettenpolder. Dat dreigt water over de dijk te lopen en met de noodverordening hoopt de gemeente ramptoeristen op afstand te houden. Audi heeft een topjaar achter de rug in China. Voor het eerst werd de grens van 300.000 verkochte auto's overschreden. En verder deed Audi het erg goed in de Verenigde Staten. Daar steeg de verkoop met bijna 16 tot ruim 117.000 auto's. Een nieuw record voor de Amerikaanse markt.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 Bij de failliet verknaarde Landsbankie. Dat waren de hoofdpunten uit het ANWB verkeersinformatie. Met files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetenwouderijdeijk, staat 2 kilometer. A6 Emmerloor, de richting Lelystad. Tussen Afrit Urk en de Ketelbrug, 2 kilometer. De brug is weer opengesteld. En op de A10 de ring West richting Zaanstad. Tussen Afrit Haarden en Knopend staat 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Jurgen van den Berg Delen van Nederland dreigen onder water te lopen. Door de vele regen staan dijken op sommige plaatsen zwaar onder druk. Nederland heeft altijd gevochten tegen dat water met wisselend succes. En tot nu toe lukt het om uh, in ieder geval om voeten droog te houden. Maar toch zijn in het noorden van het land ook al mensen geëvacueerd. Eén van de evacueers heeft nog wel een tip voor alle deskundigen... die proberen de strijd met het water aan te gaan. Je moet altijd denken, uh, we hebben op zee gezeten. Ik heb stormen meegemaakt. Maar als storm verwacht wordt... Dan moet een schip beveiligd wezen, wanneer de storm komt de menelijder. En dat is met die dijken ook zo natuurlijk. Je moet van de waarschuwen wezen en dan moet je maatregelen nemen. Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Uh, die maatregelen zijn trouwens ook genomen en dat is misschien wel het bewijs dat we goed zijn voorbereid op hevige regenval. Ik praat erover met Delta-commissaris Wim Kuiken. Die is aangesteld om Nederland zo goed mogelijk om te laten gaan met dat water... En daarom adviseert hij ook de regering op het gebied van waterveiligheid. Mooi dat u hier bent. Ik dacht, die loopt wel ergens met kapblazen door Nederland of zo. Maar dat, uh, u kunt gewoon hier in de radiostudio zitten. Ja, ik kan hier rustig zitten. Omdat het werk dat op dit moment gedaan wordt... Uh, zoals degene die net, net ja. in de quote zei... Uh, is het werk wat op dit moment gedaan wordt. En dat gebeurt door de waterschappen. Uh, die zijn heel erg goed op de hoogte van het regionale watersysteem. En die nemen de juiste maatregelen op het juiste moment... Ja. om de huidige wateroverlast te voorkomen. En dus ik ben er meer voor de toekomst. Eigenlijk wat die man zei, uh, dat, dat geeft aan dat u hier gewoon kunt zitten. Dat, dat ja, dat geeft goed. aan dat ik hier kan zitten. Ja. En dat het ook goed is dat er gewerkt wordt aan die toekomst. Ja. Ga, daar gaan we zo met de over spreken. We beginnen altijd dit programma met een beetje de aftrap met uh, drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Het hoogwater is een media-hype. Nee. Dat dan niet. Als de regering doet wat ik zeg... dan hebben we altijd droge voeten. Ja. <laughs> zegt hij heel trots. Een watersnoodramp als in 1953 is nu nog steeds mogelijk. Ja. Dat dan ook weer wel. Oké, okay, nou we gaan er straks uitgebreid over doorspreken. Um, nog maar even naar die stelling, want ik wil ook graag onze luisteraars oproepen om te reageren. Nederland is goed voorbereid op hoogwater. Bent u het daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Um, meneer Kuiken, ik vraag het ook aan u als Delta-commissaris. Nederland is goed voorbereid op hoogwater. Eens of oneens? Ja, wij zijn heel goed voorbereid op hoogwater. Ja. Het zou ook raar zijn als u zei, nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Uh, er kan nog wel wat gebeuren, daar komen we zo meteen wel even op. Uh, maar um, voldoende voorbereid op hoogwater, hoezo dan? Nou, we hebben uh, in de afgelopen honderd jaar... Uh, nog maar 100 jaar, zeg ik daarbij... twee hele grote uh, watersnoden gehad. In 1916 uh, in het noorden. Dat heeft geleid tot de Afsluitdijk in 1932. En in 1953 in Zuidwest-Nederland. Dat weet iedereen nog ja. heel goed. Dat heeft geleid tot de deltawerken. Uh, niet alleen in Zuidwest-Nederland... maar eigenlijk zijn toen alle dijken... om ons te beschermen op deltahoogte gebracht. Er dus zijn er hoge normen in de wet vastgesteld... waaraan we moeten voldoen om ons te beschermen. Midden jaren 90 uh, is er een heel hoog watersituatie aan de rivier geweest. En toen zijn, ik geloof, 200.000 mensen in de Betu geëvacueerd. En ook toen zijn er maatregelen genomen. Uh, dus ja, door al die maatregelen zijn we goed voorbereid. Maar je weet nooit wat er gebeurt. En we weten één ding zeker. Dat is dat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt, de temperatuur stijgt. De afvoeren, hoog en laag van de rivier, uh, zien, laten grotere pieken zien. En dat is ook de reden dat ik hier ben... Uh, om ons voor te bereiden op de toekomst. Nou, want laten we zeggen, als we nu achterover gaan zitten, van, nou, het gaat wel aardig zo, uh, dat is niet genoeg. Nee, dat is absoluut niet genoeg. We leven in een Delta. Een prachtige Delta waar je heel veel uh, ook geld verdient. Uh, omdat je op een, uh, op een kruispunt zit van, uh, van vaarwegen, onder andere. Maar een Delta kenmerkt zich door de uh, kwetsbaarheid van uh, de rivier en de zee. En we zijn voor 60% overstroombaar in dit land als we niks doen. Nou, we doen heel veel. Uh, maar als je dat dus niet bijhoudt en niet blijft investeren in de delta... wetende dat er allerlei dingen veranderen in ons natuurlijke systeem... ja, dan ja. ga je risico lopen. En dan krijg je die kaartjes, die zie je dan wel eens in, in doemscenario's voorbij komen... dat de, de, de kustlijn dan bij Amersfoort ongeveer loopt, hè? Ja, dat zijn uh, Amersfoort aan zee, dat is, een, dat is natuurlijk uh, een, een ja, mooi metafoor om aan te geven. Dat als je niks doet, dat het natuurlijk fout gaat. Maar ja. Nederland doet wat, omdat wij, ja, we hebben er niet alleen miljoenen mensen wonen. Maar onze hele economie zit in het westen. Ja. Um, we geven nu 1 miljard euro per jaar uit aan waterveiligheid. Uh, wat wordt er van dat geld dan nu allemaal gedaan? Het is zelfs iets meer. Ik denk dat als je de uh, middelen voor investeringen... Uh, van het Rijk en van de waterschappen en voor het onderhoud, het gewoon bijhouden van je, je dijkenstelsel optelt, dat je ongeveer op 2 miljard uitkomt uh, per jaar. Uh, en dat is overigens maar een heel klein uh, deel van het nationaal inkomen, dus een hele kleine verzekeringspremie zeg ik er altijd bij. Uh, ja, daar worden dus de dijken van onderhouden, uh, maar er wordt ook voor gezorgd dat die dijken uh, stevig genoeg blijven en we Um, zeg maar ook voor de toekomst uh, uh, beveiligd zijn. Ja, wat even bijvoorbeeld, uh, wat, wat er nu actueel is, deze hele ochtend al gaat het over Tolbert ineens. Ik, ik heb zelf ooit daar in dat gebied mogen werken en zo, dus ik weet een beetje hoe dat daaruit ziet. Een prachtig gebied. Ja. Uh, ineens Tolbert, uh, nou ja, bijna wereldnieuw zou ik bijna zeggen. Uh, maar dat is dan gewoon even een incidentje of zoiets, want. Nou, dat is, dat is overlast. Dat noem ik even in, in, het, in, het, in, het, in het containerbegrip overlast. Uh, de veiligheid is niet ingeding op dit moment. Hè. Dus de primaire keringen... zelfs de Maaslandkering hoefde niet dicht in de Nieuwe Waterweg. is wel op het punt geweest of dat wel of niet moest. Zoals in 2007 toen hij wel dicht moest... Um... Uh, dus onze, onze primaire stelsel van keringen uh, die beschermt ons. Dus voor veiligheids, het veiligheidsprobleem is niet aan de orde. Maar dat betekent niet dat je niet regionaal heel veel overlast kan hebben. En dat hebben we dus. Ja. Nu vooral in het noorden. Omdat die harde storm op zee ervoor zorgt dat het water niet uit het land kan. Ja. Of heel moeilijk uit het land komen. Ja. En daar zijn onze waterschappen voor. Dat zijn natuurlijk per definitie de kenners van het regionale watersysteem. En ja, dat blijkt me weer. Die doen geweldig werk. Ja, u zegt het, want daar is natuurlijk ook heel veel discussie over. Nog een tijdje terug, ook, ook, ook, ook bij de kabinetformatie, Er wordt onmiddellijk gekeken, ja, wat, wat kunnen we schappen? Nou ja, doe die waterschappen dan maar. Ja, is dit het bewijs dat dat, dat uh, toch iets te makkelijk gedacht is? Ja, het is natuurlijk altijd te makkelijk gedacht... om iets op te heffen wat goed functioneert. Maar daar zijn dan weer andere redenen voor... waar ik nu even niet intreed, omdat dat een politieke discussie is. Ja. Maar de, de, de werkzaamheden, de taken die de waterschappen uitvoeren... die zal niemand ter discussie stellen. Uh, de, de vraag is hoe je het organiseert. Uh, en ja, ik, ik denk altijd moet er een probleem zijn om, om iets te veranderen. Ik geloof dat de waterschappen bewijzen dat... het op dit moment geen probleem is. Maar, uh, iemand op ons forum zegt ook... Nederland moet uh, met zijn eeuwenlange kennis en ervaring... qua watermanagement waarschijnlijk ver uit kop lopen zijn in de wereld. Dus ja, zonder twijfel is Nederland zeer adequaat voorbereid op hoogwater. Uh, daar blijkt ook wel uit dat mensen er wel vertrouwen in hebben. Ja, ik geloof dat, dat mensen terecht uh, vertrouwen kunnen hebben... in al die overheden die uh, werken aan onze veiligheid. En overigens ook, want dat wordt wel eens vergeten... dat hadden we in het voorjaar vorig jaar... Uh, de situatie van hele grote droogte. Uh, en dat is ook een verschijnsel waar we in de toekomst meer mee te maken zullen krijgen. Dat je te weinig water hebt. En dat levert heel veel schade op voor de economie onder andere. Uh, maar inderdaad, Nederland staat daar natuurlijk bekend om. Maar wat wel uniek is op dit moment in Nederland, is uh, dat wij uh, niet een ramp afwachten. Zoals we dus in het verleden hebben we altijd moeten reageren op rampen. Ja. Ja. Maar dat dit kabinet, onder leiding van uh, Joop Atzma, de staatssecretaris, uh, besloten heeft om die ramp af te voor te willen zijn. En dat is de essentie en de, zeg maar, de vernieuwing die je nu ziet en die wereldwijd ook heel veel aandacht trekt. Ja. Nou, bijvoorbeeld die dijk, hè. we hebben het niet over zo'n dijkje daar in Tolbut, uh, met alle respect gesproken, dan gaat het echt over de, over de buitendijken, zou ik maar zeggen. Um, daarvan heeft de commissie Veerman, eigenlijk waardoor u bent, bent benoemd, hè, als, uiteindelijk als Delta-commissaris, uh, gezegd van nou, daar maken we ons wel zorgen over. Over de staat van die dijken. Hoe is het daar nu mee dan? Ja, nou ja, ook daar uh, zie je dat Nederland een, uh, een, um, een, een goed, ja, goed georganiseerd land is. We, we toetsen en we, we evalueren onze dijken uh, iedere zes jaar. En het is een soort APK-keuring. En dan komt daar een rapportcijfer Dan gaat er uit. echt iemand bij langs die... die... Ja, dijk, dat van... wordt uh, serieus steekt gedaan. Steekt toe een vinger in zo'n dijk. <laughs> nou, ik weet niet of dat gebeurt, maar er zijn deskundigen... <laughs> die in ieder geval kunnen aangeven of een dijk voldoet aan de norm... waar hij aan moet voldoen. En daar blijkt dan uit dat je weer zoveel, ik geloof duizend kilometer dijk... Uh, uh, moet versterken. En dat gebeurt dan in de jaren daarna. Uh, maar wat we nu gaan doen is uh, niet alleen dat versterken van de dijken... maar we gaan de komende jaren ook onderzoeken of er plekken zijn in Nederland... bijvoorbeeld in het rivierengebied ik noem het maar de achterdeur van de Randstad... waar het heel kwetsbaar kan zijn... waar we misschien nog een tandje bij moeten doen... in de kracht en de sterkte en misschien ook wel de hoogte van de dijken. Ja. Omdat we veel meer dan 50 jaar geleden, toen die normen werden bedacht... te verdedigen hebben aan economische waarden en aan mensen. Ja, los van de natuur waar je dus op... ja, hoewel, daar ga ik ook een hele discussie over voeren... in hoeverre wij daar als mensen invloed op hebben. Maar u zegt, het is gewoon een feit dat het water stijgt, de, de bodem daalt. Dus, nou ja... Ja. Te, dan weet je dat, je dat het er een keer overheen uh, gaat. Als je nou ja, je, je weet dat je meer risico's gaat lopen als je niks doet. Uh, en we werken dus met een enorme meetreeks. KNMI, ook nu weer heel actief, doet daar uh, heel erg... Um, uh, zijn best voor om daar de goede modellen voor te maken. De Rijkswaterstaat meet natuurlijk onze, onze waterstanden. De waterschappen doen dat ook. En we maken scenario's, mogelijke toekomsten... om te kijken waar moeten wij nou rekening mee houden... met de maatregelen die we gaan voorbereiden. Ja. Er eh, is nog iets anders. Eh, volgens mij hebben we elkaar ook gesproken toen ten, ten tijde van Thailand... Hè, waar die overstromingen rond Bangkok waren. Toen zei je, wij doen hier iets bijzonders. Namelijk dat je dit water ook in, in polders kan laten lopen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt dus nu ook in het noorden. Wat dat betreft hebben ook de waterschappen daar enorm geleerd van 14 jaar geleden. Toen het daar um, ook enorm veel overlast uh, is geweest. Uh, daar worden polders gereserveerd voor een geval als, uh, als nu. Waarbij uh, de polder gebruikt om het water uh, op te slaan. Dat is dus een ruimtelijke ingreep eigenlijk die nodig is omdat je het water niet kwijt kan. En dat zijn dus inderdaad uh, situaties die je uh, uh, kan, uh, kan tegenkomen. En misschien in de toekomst zelfs wel meer. En daarom is het dus ook een grote vraag van ruimtelijke ordening... waar de provincies uh, een belangrijke rol in spelen. Ook in het Delta-programma wat ik uh, regisseer. Ja. Um, net bij de keuzes zei ik tegen u... een watersnoodramp als in 1953 is nog steeds mogelijk. U zei ja. Uh, de vraag is dan, uh, want u adviseert natuurlijk het kabinet... Uh, doet dit kabinet wel genoeg eraan? Ja, kijk, dit kabinet doet wat ze kan doen... met de middelen die er zijn en ook de programma's die er zijn. Dus ik geloof dat dit kabinet, onder leiding van... ik herhaal het juist, Joop Atsma... Staatssecretaris. Ja, die doet enorm veel werk om dit allemaal goed te doen. Samen met de Die is nu wel op reces, geloof ik, hè? Moet hij terugkomen? Nee hoor, ik heb hem gebeld vanochtend. Hij is gewoon aanwezig. Maar laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk nu geen ramp aan de hand. Dus ik heb inderdaad regelmatig contact met hem... Um, um, maar, dus ja, je, je, we zijn voorbereid, maar je weet het niet. Ik zeg het heel eerlijk. Het risicogebied in een delta is dus de zone tussen de zee en de rivieren. En er kunnen zich dus situaties voordoen waarbij de zee heel hoog is... alle keringen dichtstaan en de rivier ook hoog is. En dan moet je je water kwijt. Dus dat, dat zijn de risicosituaties waar je rekening mee moet houden. Vandaar dat ik durf te zeggen, zo'n uh, zo, zo ramp niet in die mate als in 53, uh, die zal zich niet meer voordoen. Maar uh, ook omdat we beter voorbereid zijn... Uh -huh. betere informatievoorziening hebben... en uh, het niet overnight gebeurt terwijl niemand bij de telex zit. Maar je mag nooit uh, uh, eigenlijk uh, nou. uh, dat onderschatten. Maar uw ervaring is dat, even los van dit kabinet... want er komt hierna weer een kabinet en er was hier een kabinet... dat het in ieder geval in Den Haag bij de politiek... in ieder geval op de agenda staat en men, men is er echt serieus mee bezig. Ja, want nou ja, het laat ook wel zien. De, de Delta-wet is gemaakt en die is nu vanaf 1 januari van kracht. Uh, in die Delta-wet wordt ook mijn functie bijvoorbeeld uh, verankerd. En dat laat zien, en die is met algemene stemmen... door de Tweede en door de Eerste Kamer aangenomen... dat heel politiek Den Haag vindt dat we op deze manier... over kabinetsperioden heen... onder leiding van de regeringscommissaris aan de veiligheid... en de watervoorziening in dit land moeten werken. Dus ja. het geeft mij heel veel vertrouwen en steun... dat er in politiek Den Haag... Um, support voor is. Mensen reageren ook heel praktisch. Uh, nog iemand, uh, wil ik even voorlezen uh, op het forum, die zegt... ik heb net die rampenfilm over Zeeland 53 gezien. Uh, een hovercraft was al handig geweest toen. Ik ga het klimaat niet redden, zegt deze meneer of mevrouw... want dat is toch niet mogelijk. Uh, dus ik ga voor de hovercraft. Zet gewoon een aantal van die dingen ergens neer... en uh, je kunt de mensen daar evacueren als het uh, echt misgaat. Ja, nou, dat laat ik liever aan de veiligheidsregio's over... <laughs> om daar maatregelen voor te nemen. Er wordt ook wel gezegd, leg een uh, bootje op de derde etage... Uh, nou, 1 februari 1953, uh, een hele koude winternacht. Uh, vreselijk. Ja, ja, en het klimaat is toch niet te redden, zegt deze meneer? Nou ja, het klimaat uh, verandert. Dat is overigens ook niks nieuws, want dat doet het natuurlijk al over uh, eeuwen heen uh, doet dat het. Um, maar ja, als je meet dat het klimaat verandert en zoveel effect heeft op je systeem, en je bent een delta, ja, dan moet je gewoon blijven, blijven werken. Ja. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. U zit hier bij mij en uh, luistert uh, mee naar de reacties. Uh, Nederland is goed voorbereid op het hoge water. Dat is onze stelling. Daar is nu door bijna duizend mensen op gestemd. 73% is het eens, 27% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, kan ik uh, beginnen? U kunt helemaal beginnen, hoor. Ja. Uh, voorbereid? Nou ja, vooruit. Maar vroeger hadden de gemalen allemaal een machinist. Die machinist die keek naar het weer. En als hij dacht het gaat, gaat regenen, begon hij alvast water weg te pompen. Nu is het allemaal geautomatiseerd. Met gevolg dat dat water wegpompen, denk ik, te laat gebeurt. Ja? Dus dat is wel een puntje van kritiek, zegt u? Ja, ja, ja. Men maakt geen berging voor het water. We wachten af tot de regen komt en dan zegt de automaat... ik ga pompen, maar dan is het te laat... Want Vroeger maakte die machinist ruimte daarvoor. Ja, ja. De menselijke factor maakt toch wat uit in het verband wat u betreft. Ja, natuurlijk. Dat is ook in, in, ik heb 53 meegemaakt. Ja. Uh, de menselijke factor speelt daar de hoofdrol. Ja. We zijn natuurlijk wel in een andere tijd nu. Hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Want het water is water, de wind is wind de regen is regen. Ik ja, heeft met tijd te maken. Kijk, daar, daar krijg ik echt geen spel tussen. Nee, net, zo is toch. <laughs> ja, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Van der Heuvel Jaren. Uh, ik vind dat men goed is voorbereid op uh, de, de, het water. Alleen, men reageert wat traag. Als men uh, uh, in het najaar, dan wordt het waterpeil in het IJsselmeer wordt verlaagd. Mm -hmm. Met zo'n centimeter of twintig. Uh, maar nu zag men het water al aankomen. Het KNMI zag het water al lang aankomen. Een paar dagen van tevoren, hevige regen en storm enzovoorts. He, dat betekent dus verstuwing. En het woudagemaal wordt op het laatste moment wordt dat dus bijgezet. Maar ja. het bijzetten van het woudagemaal dat kost dus een dag. Want ja. die we moet praten eerst op stoom komen. Jaren, en we praten al jaren over een gemaal bij Lauwersoog. En zal dat dan nou zijn in 2015 of 2016? Ja. Ja, als het niet te veel uitloopt. Ja. He, dus met, dat bedoel ik met men reageert ja. veel te traag. Ik, ga dat ik ben straks... zelf schipper, dus ik, uh, ja. ik zie het om me heen. U zit op het water. Nee, ik ga, wel... ik ga ik dat ga straks nog even voorleggen de aan de Delta-commissaris hoe dat precies zit. Te traag reageren, we hebben het genoteerd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kees van Winden. Ik uh, ben een hobbyboer en ik heb uh, een nieuw huis moeten bouwen achter de dijk. En dan wil ik net zo hoog doen als de dijk, maar er komen nou allemaal regels voor. Maar als ik nou bel dat mijn dijk water, water, door, water doorlaat, of er water overheen loopt, dan bel ik tien keer het Rijn, Rijnland, het waterschap Rijnland, dat er water overheen komt en er komt niemand kijken. Ja. Oh, en of we daar even wat aan kunnen doen? Ja, maar net wat de eerste eigenaar ook zegt, of de eerste spreker. Ze gaan veel te laat pompen als de, de... Ja. slootaf om met water okay. zitten. Die hebben we genoteerd en uh, ik zie Wim Kuikens schrijft ook uh, druk mee. Uh, dus daar gaan we zometeen zeker even over doorvragen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Lé zijn Den Haag. Ik woon in Zuidoost-Den Haag. En bij ons hebben ze uh, al ruim voortijd zijn ze begonnen. met het wegmalen van uh, overtollig water. Daar bedoel ik mee dat ze het waterpeil verlaagd hebben. Ik vind dat ze voldoende voorbereiding getroffen hebben. want dat is die polder. Daar is een boer met 180 koeien. en die koeien zijn op tijd weg. Dat vind ik ja. geweldig. Ja. Dus eigenlijk als we teruggaan naar de stelling. zegt u uh, volmondig eens? Zeker, onderstrepen Dik. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met de Vries in Groningen, het crisisgebied. Ja. Hallo. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Wij zitten hier in een badkuip. De, de, de bodem zakt hier door aardgaswenning. Dat is hartstikke goed voor de economie. Dat is prima. Maar men loopt achter de feiten aan en dat doet men constant. Ik ben helemaal niet technisch maar als men nu eens begon op windenergie molens te bouwen op een moderne manier, het is een al oud uh, beproefde methode op een moderne manier pompen op wind buizen over de dijk en in tijd van harde wind met hoogwater dat men op een kunstmatige manier het overtollig water allemaal met wind dus op een schone manier de dijk overpont, ja. Dan hebben we droge voeten. Ja. Het moet toch niet zo moeilijk zijn? -zit het, kost, we eigenlijk... het kost wel een paar centen. Ja. Zit, zit u eigenlijk in de stad? Of, uh, of... Nee hoor, ik zit uh, richting uh, Zuidbroek. Oh ja, dat is uh, net weer even de andere kant. Ja, want ik bedoel, we maken ons toch een beetje zorgen over Tolbert, maar ik geloof dat het, dat het weer meevalt. Hè? Het valt heel erg mee. Ze, de, de media maken hier een enorme hype van meneer, u, u weet dat zelf. Dat, natuurlijk waait het wat, en uh, iedereen, uh, de cameraploegen. Maar die <laughs> mensen hier, die zeggen allemaal en die lachen daar ook om. Want we zijn wel erger gewend. Komt die toch zelf vandaan? Ja, zeker. Ja. Nou, prima. Ja. Niet zo, niet maar dan. Night maar broer. Oké, dag. Uh, Stamper.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek Christ. Ik heb een vraagje. Uh, volgens mij, in mijn geheugen is er een, uh, in 2008 een commissie geweest... die uh, een uh, voorstellen heeft gedaan voor een tweede Delta-plan? Dat is commissie Veerman? Ja. Uh, de, de regering heeft toen die, die, uh, dat rapport in handen gekregen. Ja. Dat is toen op het journaal geweest. Ja. En uh, ja, die zeiden... Uh, ja, volgend jaar uh, maar, uh, lanceren wij als regering... Een, een nieuw Delta-plan. Ja. Nou, dat was in 2009, ik me goed erin, hè? Ja. Maar meneer, en ik meneer, heb er niets meer van gehoord. Nee, meneer Kuiken, die hier bij ons zit, die is, komt voort in feite uit dat hele plan. Ja, maar goed, dat, dat is de Delta-wet. Er zou een heel nieuw Delta-plan ja. komen voor heel ja. Nederland. Nou, we gaan het, we gaan het, ik ga het hem gelijk doorspelen. U bedankt voor het bellen in ieder geval. Uh, nou, laten we dan met het laatste even beginnen. Dat is inderdaad uit voortgekomen de commissie van, de, van de Veerman, de oud-minister... Ja, dat klopt. Die heeft geadviseerd uh, uh, om een Delta-wet te maken. Die is inmiddels wet. Is binnen twee jaar uh, uh, ingediend, behandeld en aangenomen. Dus dat heeft deze meneer even, even gemist. Mm, dat kan, ja. maar uh, hij heeft het vooral over het Delta-plan. In die Delta-wet staat dat er ieder jaar een Delta-programma moet zijn. We noemen het programma omdat het meer is dan een plan. Maar laten we zeggen dat is het nieuwe Delta-plan. Maar niet één, maar ieder jaar. En ik ben voor de wet uitbenoemd door het vorige kabinet in 2010. Ik ben op 1 februari 2010 begonnen. En in september 2010 lag het eerste Delta-programma bij het parlement. Ja. En het tweede Delta-programma is afgelopen Prinsjesdag gepresenteerd. Dus ik doe een voorstel voor zo'n programma... namens provincies, gemeenten, waterschappen en ministeries... Aan het kabinet. Het kabinet neemt er een standpunt over in. En dat gaat beide mm -hmm. naar het parlement. En dat kan je, dus, dat kan je in feite dat elk jaar weer. En, en dat, dat kan je het Deltaplan noemen. Ja, dat is het nieuwe Deltaplan. Noemen we noemen het Delta-programma. Maar um, uh, dat betekent dus dat je ieder jaar bij kan houden. Hoe ver we zijn. met niet alleen de huidige projecten maar ook met de voorbereiding op de toekomst. Ja. En ik moet inderdaad ieder jaar aan het kabinet voorstellen doen... voor de concrete maatregelen de komende zes jaar... Nou. met een doorkijk naar de toekomst. Dus dat gebeurt. U bent de verbindingsman tussen laten we zeggen, de politiek in Den Haag... en, en het veld ja. dat uh, druk met dat water ja, bezig klopt. is. Ja. Even naar een aantal praktische zaken. Want mensen komen dus echt met, met dingen... Uh, wat, wat je veel hoort, is uh, te traag, te laat op gang, te laat wegpompen... behalve dan in Den Haag. Ja, vind ik ingewikkeld. Ik vind het heel moeilijk om hier vanuit de studio... daar een oordeel over te, te hebben. Um, uh, inderdaad... Een van de andere uh, insprekers die, die gaf aan dat het op tijd gebeurt. Um, we hebben, ik herinner iedereen nog maar even aan... in november een uniek droge maand gehad. Ja. Ja, het is nu drie maanden verder, twee maanden verder. Um, dus ja, ben je te laat, ben je te vroeg? Uh, ik denk dat de waterschappen, um, zoals ik ze ken met hun deskundigheid... iedere keer lerend van wat ze tegenkomen, uh, adequaat reageren. Um, de, dus ik denk ook dat als het nu goed gaat. en dat ziet er ernaar uit. dat ze goed gereageerd hebben. Uh, dus laten we dat nou ook gewoon. laten we daar eens trots op zijn. Ik ben echt heel trots op die waterschappen. op provincies, op veiligheidsregio's. Mm. dat er zo goed geacteerd is. De KNMI, de Rijkswaterstaat, mm. allemaal op tijd. Mensen zitten natuurlijk wel met hun, met hun eigen kleine uh, praktische problemen. Ach, ja. Die meneer die vlak bij die dijk woont. die zei. ja, ik zie het water eroverheen komen. ik bel het waterschap. Ja. en uh, ja. ze komen die eerste twee dagen niet eens. Ja, nou dat vind ik dat dus slecht als dat zo is. He, dus ik zal zeker de dijkgraaf van Rijnland... Uh vragen of u uh, of daar aandacht aan wil besteden. Ja. Nee, dit is een grapje, nou, maar... Je, wat nee, heeft hier geregeld? Nou, ja, weet je, ik vind, al die, al die opmerkingen, die vind ik dat je serieus moet nemen. Ieder, iedereen doet natuurlijk zijn stinkende best om het iedereen naar de zin te maken. Ja. En om goed te reageren, dat blijkt ook wel. Ja, er gaan ook wel eens een paar dingen fout, maar ik ken de waterschappen goed genoeg om te weten dat ze daar van leren en weer verder mee kunnen. Ja, nu hoorde je meneer Groningen zeggen van, het is toch ook wel een beetje media-hype, want, want er is al ineens wat aan de hand in het noorden, gelijk allemaal cameraploegen erheen. Ja, dat is aan jullie. Ik bedoel, dat is jullie die afweging. Nee, dat meen ik serieus. Ja. Maar ik kan me best voorstellen dat als er zoiets gebeurt en als die storm uh, 12 uur langer duurt en als uh, er nog iets meer regen valt... Ja. dan kan er wel degelijk een groot probleem ontstaan. Ja. Laten we daar eerlijk in zijn. Ja. Ja. Nou, het, uh, het lijkt alsof we uh, er een beetje mee wegkomen. Uh, de, de man die er alles van weet, de man van de NOS uh, Weer... Gerrit Hiemstra, die zegt dat het ergste nu wel geweest is. Dus uh, dan is dat mooi om te horen. Hartelijk dank dat u hier was. Wim Kuiken, Delta-commissaris. Hij adviseert de regering op het gebied van waterveiligheid. Uh, kijk nog even naar de gegevens op onze site. Nederland is goed voorbereid op hoogwater. Eens 73 procent oneens. 27 en er is door rond de duizend mensen gestemd. Elsbeth, voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, ook over water hebben we het, maar dan hebben we het over twee broers, Guus en Chris Zwijgman. En die willen met een vlot over de Atlantische Oceaan gaan steken. Hebben ze in 1979 ook al een keer gedaan. Ze zijn natuurlijk een beetje ouder geworden inmiddels. Een van hen heeft een hernia en toch hebben ze dit plan opgevat. <laughs> ze zijn zo meteen te gast. Dan weet ik wel wie die uh, wie de hele tijd moet roeien. Dat is de da, andere natuurlijk. Dat schijnt wel heel supersoonisch te zijn. dat <laughs> okay. Verder uh, hebben wij aan tafel uh, zorgondernemer Loek Winter. Hij nam heel succesvol de IJsselmeer ziekenhuizen over. Hij wil graag nog meer in uh, Nederland. en vindt dat de marktwerking in de zorg dat dat voor ons als patiënten ook heel gunstig zou kunnen zijn. Ja, hoe werkt dat dan? En wat schieten wij er dan eigenlijk mee op als we naar het ziekenhuis gaan? En het is in handen van een zorgondernemer. Verder uh, hebben we het over reclame bij uitvaarten. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat schijnt dus voor te komen. En er is iemand die zich daar ongelooflijk over opwint. Reclame op de kist? Ja, laat op, ik, uh, of op, onder op de urn bijvoorbeeld. Ja, ongelooflijk. Nou ja, uh, allemaal wordt het weer besproken zometeen na tweeën. Dit is de dag Ik wens u een